Over paardenvlees natuurlijk, maar ook over ander vlees. Uh, wel aan de hand van de paardenvleescrisis... maar uh, ja, worden paarden ook gegeten in de rest van de wereld? En uh, wat van dieren worden daar nog meer gegeten? En we gaan het hebben over de politie. Dit naar aanleiding van het nieuws dat de politie in Nederland... te veel snoepreisjes maakt. Ze besteden daar heel veel geld aan. En daar zijn mensen beledigd over natuurlijk. Maar hoe zit dat in andere landen? Hoe wordt daar tegen de politie aangekeken? Uh, je kan mede naar het... Programma, doe dat uh, op dewereld.bnn.nl. deworldatbnn.nl. Voor als je ideeën hebt voor het programma, uh, misschien heb je uh, een, een kennis of een vriend of zit je zelf in het buitenland en denk je. Nou, ik vind het best wel leuk om zaterdagnacht een keer naar Filemon te bellen om mijn avonturen te vertellen. Mail dan naar dewereld.bnn.nl. Even een rondje langs de velden, want uh, we gaan weer naar prachtige landen uh, uh, uh, en eilanden. Curaçao. Uh, Egon Cibran, die zit daar. Die uh, werkt voor Dolfijn FM. Een, een heerlijk uh, tropisch radiostation. Goedendag, uh, Egon. Hey, hallo, goeienacht. Uh, wat is er aan de hand met de Hardem Shake? Dat moest ik aan jou <laughs> vragen. <laughs> dat was ik gewoon. Ik weet, je, je kent het verder toch wel? Jazeker. Maar leg het even uit voor de mensen die het niet kennen. Ja, en dat is juist het allermoeilijkste om uit te leggen wat het ja. is. het is echt een beelding. Ja, god, dit, dit is een, een normale situatie waarin. Eén iemand staat die doet een beetje rare beweging op muziek, en dan opeens verandert de hele scène en doet iedereen gek. Ja, ja, en op YouTube is het echt een enorme hype, hè? Ja, er zijn heel veel filmpjes van en ik zag hem van de week en ik, moest, ik, ik vond hem gewoon heel grappig om te zien en toen dacht ik, dat moet ik ook. Dus toen heb ik bij ons in de studio heb ik een scène gecreëerd waarin dus uh, één van de discjockies gewoon uh, gek doet, terwijl de rest nog normaal doet. En daarna mochten we lekker met z'n allen ons vreselijk uitsloven in de studio. En uh, wat natuurlijk uh, belangrijk is, is die goed bekeken? Ja, ik weet het eigenlijk niet. Ik heb, heb uh, vandaag niet meer gekeken. Maar nou, mij weet we je dat precies? 1000, 2000 keer bekeken. Oh, 2000 keer. Ja, dat is best ja. wel veel. Nou ja, voor een klein eindje wat we zijn, mee, is het best wel bijzonder. Ja. Nou, dat is, dat, is, dat is mooi nieuws. 2000 keer. Ik uh, wou dat, dat er meest, zoveel uh, mensen naar mij uh, luisterden. Op het, <laughs> op het eiland meteen ook gestart. Want we zijn er na ons ook nog twee gemaakt. Eentje per school met 300 <laughs> mensen. En nog eentje naast ons bij, bij Mambo Beach met uh, 400 mensen of zo. Oh, nou, ik ga het allemaal op YouTube bekijken. Als ik een Harlem Shake en uh, Egel Brandy intik, dan kom ik er wel, toch? Dolfijn FM. Dolfijn FM. Gaan we, doen. gaan we doen. Blijf hangen zo meteen gaan we het hebben over paardenvlees en over de politie. Oké. Okay. Tot zo. René Gerritsen in Nepal. Goeienacht, René. Hallo, goeiedag. Mijn naam geeft het al bij mij. Ja, het ja, is altijd uh, verwarring. Hè. Is het nou morgenavond, <laughs> middag in, uh, in het land waar ik naartoe bel? Maar Nepal is het dus, goedenavond. Uh, jij bent een van onze ja. nieuwste aanwinsten. Wat doe jij precies in Nepal? Nou, ik woon hier al zo'n drie jaar en ik ben psycholoog. In Nepal. En ik werk, uh, ja, in Nepal. En ik, werk, ik heb de twee, twee jaar voor een NGO gewerkt, en ik werk nu in mijn eigen praktijk. Dus en voor... ik doe voornamelijk individuele therapie. En ik werk ook op projectbasis voor internationale organisaties. En zijn het vooral mensen uit Nepal die jij helpt of expats? Uh, expats. Ja, toch okay. wel de expats. Ik probeer nu via artikeltjes in lokale kranten en tijdschriften ook een beetje de Nepalezen te pakken te krijgen. Maar die willen nog niet zo, want die, die weten nog niet zo goed wat psychologie en een psycholoog is <lacht> en wat die, diegene dan voor je zou kunnen doen. Dus dat is, uh, staat allemaal nog in de kinderschoenen hier. Hey, en toch ook voor die expats, die zitten toch in Nepal, is er een soort algemeen probleem aan te wijzen? Ja, dat is grappig, want dat vragen heel veel mensen. Maar daar ben ik dus nog niet achter. Nee. Volgens mij niet. Volgens mij is het gewoon behoorlijk normaal. <laughs> voor zover psychologische problemen normaal zijn. Maar ik heb nog niet één overkoepelend probleem meegemaakt... dat ik denk, ja, dat is typisch voor experts. Nee, want, nog niet. Want, uh, we houden het kort hoor... maar denk je dat uh, psychische problemen, dat dat universeel is? Of dat je als je het misschien armer hebt of in een heel ander land zit... dat je dan ook andere problemen hebt? Dat is een hele, hele goede vraag. Het is jammer dat we het kort moeten houden. Maar dat zie ik natuurlijk in Nepal. Nepalezen zijn door hun Aziatische nature niet op de hoogte, niet uh, bewust van het feit dat ze psychologische problemen kunnen hebben. Je ziet dus in Nepalezen heel veel dat ze alles via hun lichaam uiten. Okay. Ze hebben hoofdpijn, ze hebben rugpijn, ze hebben buikpijn. Terwijl als ik dan echt met ze praat, dan komt er eigenlijk naar voren dat ze depressief zijn. Is wel een keer een leuk onderwerp om het uitgebreid over te hebben. Psychologische problemen ja. over de wereld. Dat ga, we schrijven het ja, ja, ja, op, dat gaan, dat, we dat gaan we zeker doen. Okay. Zometeen gaan we het met jou okay. in ieder geval hebben over heel iets anders. Over uh, paardenvlees. Ja. Misschien uh, ja. levert dat ook wel psychologische problemen op bij sommige ja. mensen. En over Absoluut, de politie. Voor mij Ja, en ja. de politie, want dat vind ik wel interessant. Dat is voor mij een psychologisch probleem. Want ik ben doodsbenauwd voor de politie. Echt waar. Okay, ik weet niet nou hoe het je komt. Ik moet er komen. Daar <laughs> gaan we het zo meteen over hebben. Uh, blijf hangen, ja, René. Dat is goed. You. Teunschut in Australië. Goeienacht. Goedemorgen. Uh, het grote nieuws in Australië... Uh, dat gaat ook over paarden. Uh, maar niet uh, die paarden van de diepvrieslasagne. Nee, dat is een, uh, een renpaard. En dat is uh, Black Caviar. Dus dat kun je ook eten. Um, <laughs> en um, die heeft, is al uh, 23 races uh, ongeslagen. En dat is ongekend uh, in de paardensport. En dat is het... Uh, uh, headlines maar tot het hele land en naar nou, Engeland wordt gesproken voor een race en uh, miljoenen uh, binnenhaalt. Ik zeg uh, doping. Ook nu maar Australië helpt. Ik zeg doping. Ja, dat denk ik wel, want die paar worden volgens mij sowieso doorgestoken. Hè? Ja. Maar dat maakt niet uit dat iedereen er heel blij om. Want uh, doping daar wordt ook heel veel over gesproken toch in Australië? Ja, dat hebben we nu heel. Uh, is nu ook uh, wat in de picture door zijn van de. Uh, Um, alles twee sportcodes, uh, hoe zeg je dat? Twee uh, soorten sporten die uh, zogenoemd misschien doping uh, hebben. Ja. Die hadden kalver bloed uh, geïnjecteerd of zo. Het hadden ze een of andere raam geïnjecteerd gekregen. Maar dat als... is, is allemaal ja. niet bevestigd. Nee, maar, maar als zo'n paard dan in één keer heel hard rent en ja, echt legendarische uh, resultaten behaalt, wordt er dan niet meteen over doping gesproken? Nee, nee, dat niet. Want ze hebben ooit een ander paard gehad. En die, uh, dat is Farlab. En die staat nu opgezet in een museum in Melbourne. <laughs> en, uh, Stijf, en van in... Stijf van de doping. Stijf van de doping. Ja, die <laughs> kan geen kop meer bezetten. Um, die, uh, maar deze, deze doen het dus nog beter. En een hele land is in de ban van dit paard. En volgens mij zijn ze vooral blij en uh, trots op een uh, snel paard. als ze over doping praten. Teun, ik uh, spreek je zo meteen uh, over uh, vlees. Met of zonder doping, over paardenvlees en over de politie. Uh, blijf hangen en uh, dan spreek ik je zo meteen. Ja. En nogmaals, uh, je kan mailen naar het programma... dewereld.bnn.nl, dat is ons uh, mailadres. Gaan we eerst even lekker uh, achterover leunen. Uh, we gaan het vliegtuig in, want we gaan zo meteen naar Australië... naar Nepal en Curaçao. Maar dan gaan we eerst even luisteren naar... de Valentine Brothers met Taste of Your Love. glijen met de Valentine Brothers. Taste of Your Love. Radio 1, BNN. De wereld van Philemon. Ja, we gaan het hebben over paardenvlees. Maar we gaan eerst even luisteren naar wat de inwoners van Gelderland te melden hebben over dit soort vlees. Dat vind ik vind het wel heel erg. Ja, dat kan echt niet. Als ik het zou weten, zou ik het ook niet uh, eten. Ja, een paard is toch een soort van huisdierachtig. Ja, uh, yeah. dat ga je niet opeten. Ik vind het helemaal niet verkeerd waarom zouden we geen paard kunnen eten. Alleen, moeten moet er wel op staan natuurlijk. En daar dacht ik dat het probleem was dat er iets anders op stond dan dat er in werkelijkheid in zat. Ik vind de moters gewoon gehakt en bolognese lasagne. En geen paardenfles? Nee, paardenfles niet, nee. Dat vind ik gewoon uh, niet normaal dat ze dat doen. <laughs> ik Echt niet normaal, ja. Het begon allemaal in uh, Engeland met de lasagne, uh, ondertussen is het echt een Europees probleem-schandaal geworden. Uh, ja, lasagne, die verkocht uh, werd als lasagne met koeienvlees, bleek lasagne met paardenvlees te zijn, en daardoor zijn veel mensen nogal geschrokken en uh, kwaad zelfs omdat uh, ja, heel veel mensen willen eigenlijk geen paardenvlees eten, die vinden dat niet kies. Uh, Toevallig was ik vandaag bij mijn slagertje om de hoek... en ik vroeg van, ja, paardenvlees verkoop jij dat nog? Hij zei, nee, ja, het wordt eigenlijk gewoon niet verkocht. Maar ja, nog geen twintig jaar geleden waren er meer dan dertig paardenslagers... echt speciale paardenslagers in Amsterdam. Maar die zijn allemaal verdwenen, want het is gewoon... Ondertussen not dan om uh, paardenvlees te eten. En ik ben dus benieuwd hoe dat in de rest van de wereld zit. Wordt daar gewoon paardenvlees gegeten? En worden daar misschien nog hele andere gekke dieren gegeten... die bij ons misschien meer zijn om te knuffelen of uh, in je huis te hebben? Uh, vlees over de rest van de wereld, dat is het thema... waar we het, het komende uur over gaan hebben. Uh, je kan mailen naar het programma, doe dat op dewereld.bnn.nl. Uh, dan begin, beginnen we ons rondje met uh, Teun teunschut in Australië. Goeiedag nogmaals, Teun. Ja, hoi. Een uh, broeder ben je, je werkt daar in het ziekenhuis. Uh, ja, klopt. Het paardenvleesnieuws, krijg je dat uh, daarmee? Ja, dat is hier, uh, is hier ook gewoon op het nieuws. Het is ook overgewaaid naar Australië. Um, ja, dat, Volgens mij hebben we er niet uh, die lasagnes uh, hier uh, gehad. Um, maar um, ja, dat wordt hier wel op het nieuws... En, hier in Australië wordt ook volgens mij uh, niet tot uh, bijna geen uh, paardenvlees gegeten. Um, maar ja, um, yeah, je vindt het ook een beetje vreemd dat uh, dat, dat, dat uh, gebeurd is en uh, hoe dat allemaal gegaan is. Ja. Eigenlijk wel jammer dat het niet gegeten wordt, want het schijnt enorm gezond te zijn. Ik heb wel mooi paardenvlees gehad. Wat zeg je? Heb jij nog nooit paardenvlees gegeven? Ja, ik heb wel eens een uh, paardenworst wel eens gehad, ja. ja maar niet, oh, echt zo oh, ja. niet echt een paardenbiefstuk, maar vroeger... Ja, ik word, vroeger vaak uh, paardenbiefstuk gewoon uh, in, de, in de FOMAR, of in de supermarkt in, uh, in Haarlem toen ik daar woonde. Ja, en lekker? Ja hoor, hartstikke lekker. Een beetje iets taardig dan gewoon biefstuk. Uh, maar mooi rood, uh, rood vlees, dus ik heb uh, Maar ik ben ook niet zo'n paardenmens, dus ik denk... Uh, als, als al die dertienjarige meisjes die er natuurlijk staan te stijgen... Uh, uh, letterlijk. Een <laughs> statistiek. Van hun ja. pony die uh, dan uh, in de lasagne branden. Nee, maar dus er wordt, uh, dat, wordt, dat wordt natuurlijk wel met. Uh, er wordt natuurlijk ook, net als die mensen in Gelderland zeiden. Um, gereageerd op het feit dat, het, dat mensen gewoon opgelicht zijn naar wat ze krijgen. Ja, ja, ja. Maar, ja. Want ik hoorde ook van die slager. en uh, dat, dat spreek ik jou misschien wel aan als, uh, als broeder. dat uh, paardenvlees ook vaak gegeven werd voor mensen die uh, op moesten kalevateren die Dus enorm ziek waren geweest oh. en verzwakt. En dat ze daardoor paardenvlees kregen. Er veel ijzer in zitten, denk ik. Ja, ja. Ik denk dat dat het is. Je, je, um, nee, nee. Sorry, nee, weet iedereen naar uh, paardenvlees toe. Ook niet <laughs> via een uh, slangetje. <laughs> wat voor vlees wordt er in Australië wel veel gegeten? Um, veel biefstuk. dus gewoon rund. En uh, veel lam. En um, redelijk wat kip en varken... En dan voor de rest eigenlijk niet zoveel dingen. Ja, er wordt af en toe wordt wel wat kankeroe vlees verkocht in de winkels... maar er wordt niet echt veel gekocht. Nee. Vooral uh, Australiërs houden is echt een, uh, een vleesetend land... en dan voornamelijk lappenvlees uh, biefstuk. En lekker rood en bloederig. En dan is, het, uh, dan is het goed. En wat ook wel grappig ze heel veel soorten biefstuk. Oh, ik krijg gelijk honger ervan, joh, als je dat zo zegt. Die grote ja, lappen biefstuk, ben ik gek stuk. op. Ja, 200 gram, 250 gram is normaal. En dan verkopen ze het gewoon per halve kilo uh, lappen, lappenvlees... Nou, en dan kun uh, je dat lekker in je pannetje doen. En dan uh, zit je weer, heb je weer je, je vlees binnen voor de komende maand. Ja, maar zij eten dat waarschijnlijk elke dag dan? Ja, dat eet, ja er zijn veel, uh, veel Australiërs die echt veel, bijna elke dag, misschien wel één of twee keer per dag, rood vlees uh, eten. Ja. En daar wordt ook tot voor kort gewoon best wel veel reclame over gemaakt. Terwijl rood vlees toch ook best wel ge, um, gelinkt wordt met um, darmkanker. Ja. wordt um, gewoon door die uh, vleesorganisaties. Uh, zegt dat je veel uh, rood vlees moet eten, dat het goed is voor je. Hey, en is het vlees daar goed in Australië? Of uh, bijvoorbeeld als je kip uh, koopt, ja. heb je dan uh, plofkip? Nee, de plofkip heb je volgens mij ook. En, uh, maar wat ik wel las, uh, is dat het, het vlees, de, de koeien in Australië... allemaal uh, gras eten, uh, tegen tot Europa... waar ze heel veel van die um, persvoer uh, krijgen. Of die korrels. Mm -hmm. Ja, persvoer en korrels. Dus dat, dat kwam met uh, vlees wel ten goede... Um, dus het, het, het, het vlees is lekker. Ik vind het liefst ook lekker, maar um, het, echt een, het is gewoon nog steeds wel een beetje, soort, nou ja, niet echt een bio-industrie, maar uh, het wordt gewoon massaproductie en echt lekkere biologische stukken vlees die worden hier niet heel veel verkocht. Nee. Hey, en als je, nee. ik ben wel eens in, uh, in Nederland naar zo'n uh, Australisch restaurant geweest en dan krijg je dan gelijk uh, struisvogel en kangeroe en krokodil, maar dat eten ze daar dus ja. helemaal niet echt. Nee, volgens mij wordt het in, de, in het noorden waar dus die krokodillen zitten... wordt wel gewoon krokodillenvlees verkocht maar dat is voor het toerisme. Mm -hmm. En kangroefvlees wordt voornamelijk door uh, volgens mij honden en katten eten uh, gegooid. En je kan je kangroefvlees je kan wel kopen, maar voor de rest kun je niet krokodillen... of boel vlees of zo, het thuis koop je helemaal niet hier in de supermarkt. Wel jammer, want ik denk, kan het je wel krokodil, echt enorm aanraden om een keer krokodil te eten. Dat is echt ontzettend lekker. Oké, okay, ja, ja, dat heb ik nog nooit gedaan. Mijn ouders wel, maar ik... Uh, je moet gewoon een kleine kopen... en die moet je in zijn geheel op de barbecue leggen. En dan je, ho je, hoeft ja, ja, je hoeft er eigenlijk niks mee te doen... Okay. met je peper, Pe peper en zout. Ja. En je hebt echt een ontzettend lekkere maaltijd. En het is ook nog gezond. Okay. Ik heb dan het in Brazilië in wel eens gegeten. Wat zeg je? Sorry, dan moet ik even met mijn bootje... vissen in hm. de rivieren zoek naar een krokodil. Ja, je moet wel oppassen, want ze schijnen wel te bijten. <laughs> Um, nou. Nee, maar dus uh, ja, dus, uh, er wordt veel vlees gegeten. En, um, en geen de, paarden dus. Paarden, geen paarden, nee, zijn ze geen fanband. Nee. Dankjewel Teun, tot uh, dusver. Duidelijk verhaal en zo meteen gaan we het hebben met jou over de politie in Australië. Ja. Blijf hangen. Is goed, tot, zo. tot zo. René Gerritsen in uh, Nepal, psycholoog in Nepal. nacht nogmaals. Ja, hoi hoi. Ben jij een vleeseter? Nee, ik, ik zelf niet, nee. Nee, je bent vegetariër dus. En als ik, ja, als, ik, als ik geen vegetariër was, dan was ik het hier wel geworden, moet ik zeggen. Want? Nou, je, je, de butchershops die uh, hebben allemaal lijken... Uh, de wat? De wat? De wat? Liggen. Sorry, de, de, de butchershops. De, de, de slagerwinkels. Oké. Okay. <coughs> die de... hebben de lijken van de dieren op straat liggen. En, en zo worden de dieren verkocht. Oh, maar je bedoelt dat dieren nog helemaal uh, heel zijn, zeg maar? Ja, er zit geen plasticje omheen of iets. Dus je kan precies uh, kiezen welk stuk van, de, van het varken of van de geit je wil. Want rund worden hier niet gegeten, hè, omdat iedereen uh, hindoe is. Hartstikke heilig. Uh, hartstikke heilig. En uh, buff, dus buffalo, buffels, geiten en kippen worden hier gegeten. En dan hangt het ook nog vanaf uit welke kasten je komt. Want ze hebben hier nog een kastensysteem... Mm -hmm. um, met verschillende lagen van de bevolking. En de hogere kasten, die eten buff en goat, dus geit, mm -hmm. buffels. En de lagere kasten, die eten buffalo en uh, kip. Dus die, die lagere kasten maar... mogen dan ook echt geen geit eten? Eigenlijk niet, nee. nee. In Kathmandu is het tegenwoordig zo dat ze zegt... nee hoor, wij hebben geen kastensysteem meer, want het is sinds kort illegaal... Maar um, in de in de oh, in het buitenland, of weet het? Sorry, in de Nederland is het niet <laughs> wat het geweest is. In op het uh, platteland ja. eten ze wel uh, eten, eten ze echt geen geit. Oké. Okay. Uit de lagere kasten. Dus wonen. de kasten bepaalt ja. ook deels je dieet. Absoluut. <laughs> ja. Maar als die dieren zo heel verkocht worden, dat klinkt voor mij juist heel positief, omdat het dan heel vers is. Ja, dat zou je denken, maar Kathmandu is een enorm vieze stad en het kan hier heel warm zijn oh. in het monsoon, in het regenseizoen is het hier ontzettend warm en het is hier gewoon heel erg vies. Dus alles wat in de buitenlucht ligt is. Ah, oh, godverdamme, ja. Dus je moet het dan ook ja. van vliegen houden. Ja, je moet het ook zeker van vliegen houden, ja. Ja, want ja. ben je ja, al vaak ziek van... geweest? Oh, sorry, sorry. Ja, nee, even een leuke anekdote. Er was laatst, we hebben zo'n uh, uh, zo expat community uh, mail, die gaat er rond. En er was laatst een, uh, een melding over een man, over een Nepalees die midden in de nacht was gezien uh, die honden van de straat haalde. En die ze dan in een hele grote zak stopte. En um, dat vonden mensen toch wel heel erg raar. En toen werd er aan hem gevraagd van, goh, waarom doe je dat nou? Want volgens mij is dat helemaal niet, is dat helemaal niet leuk wat je doet. Toen zei die man, na veel aandringen... gaf hij toe dat hij de honden verkocht aan hotels... om daar vlees van te maken, voor het vlees. En dat verkocht ze dan weer voor paardenvlees? Ja, ik weet niet hoe ze het verkopen. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat er Chinezen hier in hotels zitten... die gewoon hondenvlees willen hebben. Ja, ja. Maar uh, ja. jij eet echt uh, helemaal geen vlees. Dus uh, een hond opeten, nee, daar kan je niks meer vlees. voorstellen. nee. Nee, want ik heb wel zoiets, nee, nee. zoiets van, ja, het is eigenlijk heel raar... dat ik zou ook niet zo snel een hond eten. Terwijl, ja, ik eet er nee. wel gewoon een koel op. Ja, waarom zou ik dan geen hond eten? Dat is een beetje discriminerend. Nee, precies. Nee, daarom. Dat denk ik dus ook. Ik denk, als je vlees eet, moet je alles willen eten. En als je geen vlees eet, dan moet je geen vlees eten. Nee, ja, je hoeft niet je alles te eten. Ik bedoel, als je het niet lekker vindt, moet je het niet nee. eten. Maar je moet het niet uit een soort nee. van eh, knuffelbare... Eh, of hoe zeg je dat? Knuffelgehalte niet eten. Precies. Vegetarië uh, mensen die vegetarisch zijn hier, die zijn... Vegetariër. Uh, vegetariër, uh, ja, <laughs> dat is waar, ja. <laughs> er zijn hier heel veel vegetariërs en als je hier vegetariër bent, dan hoor je eigenlijk ook geen eieren te eten. Oh. En dat, he dan he dat heeft dan ook weer met het hindoeïsme te maken. Maar dus iedereen vraagt, are you vegetarian? En dan zeg ik yes. En dan vragen ze altijd, do you eat eggs? <laughs> Ja. Hey, de hamvraag is natuurlijk, de hamvraag, mooie woordspeling ja. in deze, eh, wordt daar ook paard gegeten in Nepal? Niet dat ik weet. Nee. Maar in Nepal kan alles, zonder dat je het weet. En mensen zullen daar ook, zeg maar in Nederland staat dan alles op z'n kop omdat er op het etiketje niet staat dat het paard is, terwijl het wel paard is... Daar wordt ABW maar mijn hijf over gemaakt, maar dat zal hier nooit gebeuren. Mensen zullen zeggen, oh ja, nou ja, er zit paard in, ja, er staat niet op het etiket, ja, nou ja, ja, goed, ja. En de voordeel is natuurlijk dat je zei, die dieren liggen heel op straat, dus ja, je kan ja. van een kip niet zomaar een paard maken of andersom. Nee, nee. <lacht> je weet precies wat je krijgt. Heel ja. ver, met nee, vliegen en al. Ja. ja, met vliegen en al, ja. Nou Duidelijk, René Gerritsen, blijf hangen. Dan gaan we het zo meteen nog hebben over de politie. Ja, is goed. Tot zo. Dan gaan wij even luisteren naar wat feitjes over vlees eten uit de rest van de wereld. De wereld van Philemon. Nederland telt ongeveer 750.000 mensen die vegetariër zijn. Het land met de meeste vegetariërs is ongetwijfeld India. Daar zijn ongeveer 310 miljoen mensen vegetariër. Dat komt neer op ongeveer 5 van de wereldbevolking. Volgens de UN Food and Agriculture Organization wordt er in Luxemburg per persoon het meeste vlees gegeten van de hele wereld. Zij eten maar liefst 136,5 kilo vlees per jaar. Volgens dierenrechtenorganisatie PETA zijn de meest sexy vega's van 2012... de Amerikaanse actrice Jessica Chastain en de Amerikaanse acteur Woody Harrelson. De wereld van Philemon. Ja, opmerkelijk hè, dat ze in Luxemburg dus het meeste vlees eten per persoon. Je zou denken dat dat Uruguay is of Argentinië, maar het is dus gewoon Luxemburg... Egon Sibrandi op Curaçao, uh, DJ bij Dolvijn FM. nacht nogmaals. Ja, goeienacht. Uh, op dat eiland daar, dat mooie tropische eiland, wordt daar paardenvlees gegeten? Ik, uh, ik ben nog even op zoek geweest, maar naast een, een plakje paardenrookvlees... bij, uh, bij de vleeswaren kan ik echt nergens paard vinden hier, hoor. Nee, maar dus wel uh, paardenworst? Ja, ja, dat bestaat wel, maar dat komt, wordt gewoon geïmporteerd uit Nederland. Dus daar moet je echt naar zoeken. Maar. Ja, maar echt paardenvlees? Nee. En ik kan me ook niet echt voorstellen dat het gemengd wordt hier... want we hebben best heel goed vlees. We krijgen het meeste vlees uit Argentinië. Oh, ja, dat is echt zalig. het is hartstikke goed. Tegenwoordig schijnt het beste vlees uit Uruguay te komen. Oh, ik moet je daar maar vandaan halen. Ja, ik was in Argentinië en daar is dus een enorm populistische president... En die wil al het beste vlees in, uh, in Argentinië houden. En, uh, en het wat slechtere vle uh, vlees exporteren. Dus, dus het beste vlees komt uh, tegenwoordig uit Uruguay, heb ik uh, vernomen. Okay. Dus ik zou zeggen, Egel, hey, doe je er voordeel mee? Ja, nou ja, ik denk dat ik het dan maar met het minder Argentijnse vlees moet doen. Hé, hey, wat, wat voor vlees wordt er nog meer gegeten op Curaçao, behalve wat wij in Nederland kennen? Er wordt heel veel kip gegeten. Kip is echt gewoon ja. een, een soort nationaal gerecht. Naast de, de kip van de KFC ook gewoon. Dus, dus de kipfiletjes. Ja. Um, en wat ik wel leuk vind wat dat als gerecht hier hebben, is dus ook geit. En uh, ja, ik hoor net dat je, dat je er heel arm voor moet zijn of rijk voor moet zijn <laughs> in een ander land. Maar hier is het ja, het is niet een heel gebruikelijk gerecht. Maar het, het, het is wel een, een typisch Guusaas gerecht. Dat heet uh, Cabritus de En dat is een soort van van geitenvlees. Vind je het lekker? Het is, ja, ik vind het wel lekker. Het is wel bijzonder. Het is dus niet, niet extreem uh, anders dan, dan andere vleesmaken. Maar je proeft wel iets, iets wat, je, wat je niet echt kent. En uh, ja, ik het vond het wel lekker, ja. het, is, het is wel, ik vind het juist best wel specifiek. Het is wel heel, ja, geitig. Ja, nou ja het, is, het is anders dan je gewend bent. Maar je... het was niet helemaal flabbergas van, wauw, wat proef ik nou? Nee, nee. En, en natuurlijk echt heel veel kip. Dat wordt daar op straat ook vaak uh, gemaakt, toch? Ja, en uh, ja, kip is gewoon, ik weet niet waarom, maar kip is gewoon het, het verre weg. Ik denk dat die al oh, oh, oh, 100.000 kippen uh, per week erdoor gaat. <laughs> en uh, vind je die kip dan ook heel goed daar? Nou, ik heb geen idee. Ik, ik, ik zit er zit een verschil in kip. Ik heb nog nooit een verschil <lacht> in twee stukjes kip Nou, Nou, Egon, dan moet je gewoon, als je. Kip echt, een kip die echt buiten geleefd heeft, dus geen scharrelkip, want dat zijn eigenlijk kippen die gewoon in een hele grote hal. allemaal op elkaar gepropt zitten. Als je echt kip die echt buiten rondgescharreld heeft. Dat, daar zit echt veel meer smaak aan dan, dan een plofkip. Dat is echt dat okay. is veel steviger, veel uh, sappiger, veel smaakvoller. Dat, dat is echt een. In... Ik begrijp niet dat je dit zegt, er <laughs> is echt een enorm verschil. Ik ben ook geen kipeter, dus ik, ik, kan, ik kan het al nauwelijks vergelijken. En uh, ik zal ook vaak niet weten wat voor soort kip ik dan op mijn bord heb als ik het al bestel. Oh ja, nee, dan moet je echt eens bewust... Dat is hetzelfde als je een, een, een biefstukje haalt bij de supermarkt... of je haalt een biefstuk uh, die echt uh, uit uh, Urukwaai komt. Dat, daar merk je echt gigantisch veel verschil van tussen. Ja, dat klopt dan. Maar we hebben natuurlijk niet zoveel keuze. Hè. En, en als je dus zegt een, een plofkip of een andere kip... Um, ik kan hier in de supermarkt niet, niet, niet die twee verschillende soorten krijgen. hoor. Er staat gewoon kip, mm -hmm. salinja, en dat is het. Ja. Dat neem je mee naar huis. En waar, waar die dan opgegroeid is, dat is een groot raadsel. Of het nou plof is of niet. Ja. Hey, en, uh, en vis, ik heb op Curaçao vaak haai gegeten. Dat is natuurlijk ook heerlijk. Ja, maar weet je wat, wat grappig is? dat, dat, dat, dat vis, vis is best wel duur. Dat is verbaast me altijd erg. Want je denkt, nou, we, we, we zijn omringd door zee... dus het moet net bakken eruit komen. Nou, op zich... Wordt er best wel veel gevist, maar er wordt ook heel veel vis geïmporteerd. Ehm, het is ook zelfs daar soms moeilijk te achterhalen of je nou vis koopt die lokaal gevangen is, of dat die toch stiekem eigenlijk wel uit het buitenland komt. En uh, ja, je hebt ze wel die lekkere dingen als, als haai en, en, en verse tonijn en, en dat soort dingen. Maar um, ik, ik vind het niet echt een viscultuur hier, terwijl dat eigenlijk best zou moeten kunnen. Ja, het ligt meer voor de hand dan kippen. Ja, nee, dat is ook zo. Maar de, de, de, de, de, de kijk, een corsauna eet wel vis. Maar ah, het is niet echt dat het, het, het, het, het nationale product is hier, helemaal niet. Nee, je hebt niet ik ben net in de, uh, Algarve geweest, in Portugal. Daar heb je echt van die markten waar al die verse vigt, vis uitgestald ligt. Dan loop je gelijk het water in de mond, maar dat heb je daar dus niet. Nee, ik weet dat de meeste vissers verkopen aan, uh, aan hotels eigenlijk. Ja. En, en, en, en, en dat een heel klein beetje komt in de lokale supermarkten terecht. En een heel klein beetje wordt aan de straat verkocht. Ja, ben je zelf meer een, een, een, een vismens of een vleesmens? Nee, ik ben echt een carnivore. Echt een of Eens gelijk. Ik ben er ook ja, dol ja. op. Hey, Egon, blijf nog even hangen. Dan gaan we het zo meteen hebben over de politie op Curaçao. Ja, leuk. Uh, maar eerst even een stukje muziek. Kelly Rowland, uh, die zong ooit eerst uh, in, in de groep van Beyoncé. Uh, Kisses Down Low. Ik ben even de naam kwijt. Hoe heet het nou ook weer? Destiny's Child. Destiny's Child, daar zong zij. Kelly Rowland met Kisses Down Low. close, please be tight, look me deep inside my eyes, baby, oh, I love it, but nothing can compare to when you kiss me there, and I can't laugh when I lie in your arms, baby, I feel so sexy. Boy, just take your time. Yeah. Send chills down my spine. Whoa. You're one of a kind. Yeah. That's why I gotta make you mine. Whoa. Boy, you turn me on. Yeah. Got me feeling hot. Whoa. Now I'm really gone. Yeah. I like, I like, I like my kisses down low. Makes me arch my back when you give it to me slow, baby, just like that. She like a kiss down low. Make her arch her back when you give it to me, slow, baby, just like that. I like my kisses down. Hey, baby, go on ahead, do your thing right just take your time. Yeah. Sitting yeah. chills down my spine. Yeah. You're one of a kind. Yeah. That's why I got to make you mine. Yeah. Boy, you turn me on. Yeah. Got me feeling hot. Yeah. Now I'm really gone. Yeah. I, like, I, like, I like my kisses down low. Makes me arch my back. When you give it to me stop. Baby, just like that. She like kiss her kiss her down low. Make me arch all back. When you give it to me slow. Baby, just like that.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 Terwijl we luisteren naar de muziek, nippen we aan de drank van de zuipservice Zocco. Een heerlijk zoet liqueurtje uit Frankrijk. Uh, dit was trouwens Kelly Roland, uh, ex Destiny's Child, met Kisses Down Low. Radio 1, PNN. De wereld van Filemon. Ja, we gaan het uh, dit laatste half uur van de wereld van Filemon hebben over de politie. En uh, cabaretier Gavier Guzman die heeft daar wel ervaring mee. Binnen tien seconden stond er een motoragent voor me. Ik weet niet waar die man vandaan ik kwam, achter een borstje, bladum, en dan was het. En ik weet het niet wat een motoragent is, maar ik heb wel het gevoel dat het jongens zijn die eigenlijk heel erg graag bij de Hells Angels wilden horen. Maar omdat ze homo zijn, mochten ze niet meedoen. <tieden> ik, ik heb nog nooit zoiets gezien. Hij, hij had zo'n brede nek, dat je het verschil niet meer zag tussen zijn nek en zijn hoofd. Het liep gewoon door. Ik moest gewoon leidzaam gaan zitten wachten tot ze hij een bek opentrok... dan ik dacht ik, oh, daar zit je opening. Oké, okay. <lacht> dus als je hoofd... maar toen hoorde ik wat hij zei, dacht nee, je lul toch uit je nek... dus ik was helemaal in de wacht. Ja, Gavier Guzman over de politie. En de politie die was afgelopen week in het nieuws, want ze maken te veel snoepreisjes. Ze hebben er 220.000 euro doorheen gejast. En uh, ja, het ergste... Uh, was uh, het korps landelijke politiediensten. Die maakte een uh, reisje naar de Olympische Spelen... en dat kostte maar liefst 56, of 6500 euro... Ik denk van dat valt eigenlijk nog wel mee. Uh, Londen, heel, heel, heel erg dure stad, vooral tijdens de Olympische Spelen. Maar uh, het was in het nieuws, 6500 euro. Het uh, landelijke korps uh, politiediensten. Uh, hoe wordt er in het buitenland tegen de politie aangekeken? Heeft de politie daar juist heel veel gezag? Of kan je ze makkelijk omkopen? Of zijn het een beetje de oetlullen waar Gavier Guzman het over had? Hoe wordt er in het buitenland tegen de politie, de man met de pet, aangekeken? Teun Schut, die zit in Australië, die is daar broeder. nacht nogmaals. Ja, hoi. Hoe wordt uh, het beroep van politieagent gezien in Australië? Nou, in Australië wordt wel met respect uh, tegen de agenten aangekeken. Ja. Uh, mensen vinden het uh, wel, wel goed als mensen, dat mensen politie zijn... en, en kijken ook niet minder neerbuigend, denk ik, dan in Nederland uh, tegen de agenten aan. En... Um, wat ook wel uh, daarbij helpt, is dat politieagenten politie hier weinig betaald... Uh, in vergelijking met andere beroepen. En, um, en daardoor hebben mensen wel veel respect voor het feit dat iemand agent is... en dan uh, wel zijn roeping soort of achterna gaat. Een soort van idealisme om politieman te worden? Ja, misschien wel. Misschien wel. Ja. Kan je jezelf voorstellen dat je politieman bent? Nee, lijkt mij niks. Um, terwijl, terwijl mijn uh, schoonvader en um, zwagen allebei agent zijn in Nederland... Um, maar ik, je wordt ook als je als agent uh, je, je opleiding doet uh, aan je staat. Dus als je bijvoorbeeld in Queens en politieagent wil worden, doe je je opleiding in Queens. Maar daarna uh, bepaalt de politie waar je gaat wonen en werken. En dan kun je dus door, het hele, door de hele staat uh, soort van uitgezonden worden. Wat bizar. En voordat jouw leven opgebouwd op is in één dorpje, dan word je daarna gewoon uh, 3000 kilometer verderop neergezet. Dus het verdient en heel weinig en je kan zomaar ergens neergezet worden. Ja, dus volgens mij moet je het wel echt leuk vinden. Ja, en uh, in uh, Nederland heeft de politie uh, één pistool. Uh, hebben ze ja. in Australië andere wapens? Ze hebben uh, een pistool, maar ze hebben ook uh, bijvoorbeeld een taser gun. Ik weet niet of ze in Nederland uh, ze die allemaal hebben. Ja, ja, ja, ja. Ja, uh, ja, dus, de, ja ik uh, weet niet of ze die uh, hebben, maar ik weet, ik, weet, ik weet wel wat het is, een taser gun. Ik heb er wel eens eentje in mijn handen gehad. Oh, oh oké. Okay. Oh, dat was zeker voor jouw uh, BNN uh, in je verleden. Ja, ooit een keer, maar het is nooit ooit uitgezonden, checken. mocht echt, beslist niet. Mag dit volgens maar, mij niet eens um, zeggen, maar, maar goed, sorry. Um, maar oh ja, er was dus hier laatst, um, volgens mij een jaar geleden, hebben ze hier in uh, Sydney een jongen die uh, een pakje koekjes uh, jatte. En uh, die hebben ze met zoveel agenten neergetezen dat die jongen dood is gegaan. Oei. En dat was wel een, uh, ja dat was een foutje, dat was wel een rel ging daarover over dat is hele... ...veel nieuws geweest en dan een, een, een, een, een, een onderzoek ernaar hoe dat allemaal gegaan is en zo. Dat een taser kun dat werkt, misschien even goed om uit te leggen... ...dat zijn twee pijltjes, die worden in je lichaam geschoten... Uh, ...komen uit een soort pistool met een draadje eraan... ...en ja, je ja. krijgt een enorme oplawaai, een schok... ...en daardoor uh, ja. raak je helemaal verlamd en val je neer. Ja, en dan kun je dus makkelijk in de boeien geslagen worden. Ja, en het zou ongevaarlijk zijn... Ja, maar als je veel schokken krijgt, is het niet meer zo ongevaarlijk, denk ik. Ja, want deze man die was dus doodgegaan. en dat heeft voor veel ophef gezorgd in uh, Australië. Ja, want dat was natuurlijk. Uh, dat dat een beetje excessief uh, gedrag was van de politie. om die gast uh, zo neer te er was gewoon een jongen van een jaar of twintig. een backpack uit Argentinië, volgens mij. En die. Uh, ja, die ging op zaterdagnacht uh, een pakje koekjes. hadden waarschijnlijk <laughs> omdat hij te veel bier had gehad. en dat ja. uh, is niet goed geëindigd. Nee. Heb, heb jij als. Uh, met de politie te maken gehad in Australië? Eén uh, keer uh, heb ik een boete gehad uh, doordat ik uh, een rood stoplicht heen reed. En toen kreeg ik gelijk 300 dollar uh, aan mijn laars. Dus dat is zo'n 250 euro. En dat, uh, dan werden ook gelijk uh, drie punten van mijn rijbewijs afgetrokken. Oh ja, dat ja. Was, uh, er was niet zitten onderhandelen, dat moest gewoon betaald worden. Tenminste, uh, ik kreeg gewoon een bon in mijn hand en uh, wegwezen. Want in Nederland uh, ga je nog wel eens uh, in discussie met de politie. Maar uh, ja. is dat daar ook normaal? Of kan je, kan je nee, nog onder zo'n boete die... uitkomen? Hier krijg je gewoon een hogere boete, volgens mij, als je loopt te zeuren. Oh. <laughs> dus je moet gewoon. Uh, niet, uh, er wordt, je wordt gewoon respect voor oma-gent. Als je een boete uitgeeft, is het klaar. En dan krijg je een boete. En dan mag je wel even bitter zijn dat je een boete hebt gehad. Maar als je gaat lopen uh, jengelen, dan uh, krijg je volgens mij gewoon een hoge boete. Voor het verstorven van de orde. Ja, ja, ja, ja. Dus uh, nee, nee, de, wat dat betreft, de, is, de, is de politieman wel uh, streng in Australië? En de politievrouw? Nee, de zijn is streng. En de mensen die. Uh, Luister ook gewoon naar ze. Ja, er is uh, ontzag voor. Ja, dat is uh, zeker waar. Dank Teun, voor, voor, voor je politieverhaal. En uh, ik hoop je snel weer te spreken. Geen probleem, dankjewel. je wel. Goeie, Goeiedag en succes in het ziekenhuis ja. vandaag. <laughs> dankjewel, je Ho Hoi. René Gerrits in Nepal, goeienacht nogmaals. Ja, hoi. Als ik denk aan Nepalese politie, dan denk ik aan omkopen. Op de een of andere manier. <laughs> Ja, dat klopt als een bus. Ja. ja, dat klopt als een bus. Dat is het enige wat ze doen. Eigenlijk, ik uh, rij al drie jaar op een motor zonder rijbewijs. En dat gaat prima. Je moet je er niet, uh, altijd cash mee hebben? Nee hoor, want ik uh, heb een witte, uh, witte huid. Dus ik kom daar altijd mee weg. Ja, dus dat vind ik uh, bizar. In veel Aziatische landen is het juist uh, qua politie juist voordelig dat je, dat je buitenlander bent. Ja, ja, echt. Als ik, als ik op de motor zit en ik word aangehouden... want tegenwoordig hebben ze een zero-tolerance-beleid ten aanzien van drinken. Mm -hmm. Dus de Nepalezen die worden om de havenklap um, uh, gecontroleerd. Dat is ook nog een leuke grap om te vertellen. Maar wit die mogen wel drinken. Hoe dat, op... Heb je enig idee hoe dat Wat kan? Dat, dat, dat, dat juist buitenlanders uh, bevoordeeld worden? vindt in het voordeel gesteld Omdat worden? Omdat ze... Uh, ja, nee, dat weet ik niet. Ik denk dat ze, ze ze vinden ons heel anders en ze kijken misschien een beetje tegen ons op, alhoewel sommige mensen kijken op ons neer. Zo van jullie komen hier in ons land en jullie denken dat jullie alles een beetje beter kunnen maken, maar dat hebben wij helemaal niet nodig. Dus mm -hmm. dat verschilt. Maar ze vinden het ook heel interessant. Uh, als ik word aangehouden op de motor, dan doe ik mijn helm af en mijn mondkapje. Want door de pollution moet je altijd wel een mondkapje op. En dan zien ze dat ik wit ben en dan zijn ze of heel verlegen en dan mag ik doorrijden. Of ze willen heel graag een praatje met me maken. Van hoe lang ben je hier al? Waar kom je vandaan? En wat doe je hier? En, uh, dus ze vinden het ook wel heel interessant. Ja, dat vind ik wel een mooie eigenschap van een land. Want heel vaak zijn mensen uit Den Vreemde juist meer eng en... Ja, er wordt een ja. beetje meewarig tegen aangekeken... maar hier vinden ze het juist leuk in Nederland. Nee, hier vinden ze het heel erg leuk. Ja. Ja, Alleen ja. is het jammer dat het juist de politie is... want de politie zou mij natuurlijk eigenlijk moeten controleren. Ja. <laughs> en dat doen ze niet. Want vertel, eens een alcoholcontrole... hoe gaat dat dan? Ja, um, tegenwoordig hebben ze een zero tolerance beleid... maar ze hebben geen alcoholblaasinstrumentjes. Um, maar hoe, dus hoe controleren ze dat dan? Hoe daar? ga je dan... Ja, door de adem van de, de chauffeur te ruiken. Dat is, ver. Dat is een goor, uh, goor klusje. Ja, dus is echt heel smerig. Dus um, dat, gaat, dat het ziet er ook echt heel hilarisch uit. Want je ziet continu politieagenten die met hun neus in andermans monden zitten. Dat ziet er heel raar uit. En um, mijn man, die is Nepalees. En die zat op een gegeven moment op de motor. En die had twee biertjes gedronken. En die kwam een politieagent tegen. En die zei, He heeft u gedronken? En Mijn man is heel eerlijk. En die zei ja. Nou, dan moest hij toch nog even in zijn gezicht blazen. Ja, hij had inderdaad gedronken. En toen moest hij zijn uh, rijbewijs inleveren. En daarna mocht hij doorrijden. <lacht> <lacht> um, nou, hij was op, op weg naar een feestje. Dus hij ging naar een feestje en hij dronk daar nog twee biertjes. En um, toen reed ik, mijn man is overigens uh, anderszins heel erg uh, verantwoordelijk hoor. Ja, ja, ja. En um, toen kwam hij op de terugweg van het feestje, kwam hij dezelfde agent tegen. En de agent die zei tegen hem, heeft u gedronken? Waarop mijn man zei, ja, maar dat heb je me al gevraagd. <lacht> um, en toen zei die agent, ja, maar dan moet je me je rijbewijs geven. En toen zei hij man ja, maar die heb je al. Toen zei hij, nou, rij maar door dan. <lacht> het vond u te ingewikkeld worden. Ja, dat vond ik veel te ingewikkeld. Dus maar nou, maar dat rijbewijs die heeft, heeft die man nog steeds? Nee, nee, nee. Wat dus wel heel goed is, daar was ik heel erg over verbaasd. Mijn man moest naar het hoofdkantoor van de politie. Daar moest hij 1000 roepie betalen, dat is 10 euro. Maar hij moest eerst een uur een klas volgen over de effecten van alcohol in het verkeer. Oh, dat is wel dat goed. Is, dat is, ja, dat is hartstikke goed. Dat is tegenwoordig een nieuw beleid. En uh, mijn man was er zelf ook heel erg over te spreken. En hij doet het nu ook niet meer. Dus dat is, wel, uh, dat is weer een positief puntje. Dat is positief. Hey, wordt er anders ja. door de politie naar arme mensen gekeken dan naar rijke mensen? Ja, ja, ja. ja, ja. Oh, vreselijk. Ja. Hoe zit dat dan? Ja. Nou ja, de, uh, je hebt hier echt het kastensysteem. En als je van een lagere kasten komt... dan word je ontzettend geschoffeerd en gediscrimineerd. En als je, als je een hogere kaste bent, dan kan je gewoon doorrijden. Ja. Dan wordt er gewoon niet eens naar je rijbewijs gekeken. Nee. Dus... Er, is laatst, er, is, er is laatst een enorme rel geweest over een meisje... die in uh, de Emiraten heeft gewerkt. Er zijn heel veel vrouwen die in, in Dubai of in Qatar gaan werken... want daar kunnen ze dan meer geld verdienen. En zij kwam terug en ze werd aangehouden... omdat ze de verkeerde naam had opgegeven. Dat is mm -hmm. dan weer een heel ander verhaal. Maar ze had 2000 euro verdiend in twee jaar. En dat is een enorm bedrag voor Nepal. Mm -hmm. um, en de politie heeft haar dus in de cel gegooid... Um, om dingen uit te zoeken. Nou, dat is, kun, kunnen we over twisten of dat het nodig is... Maar ze hebben vervolgens haar die 2000 euro afgenomen. Ja. Gewoon afgepakt, niet meer teruggegeven. Vervolgens hebben ze er vrijgelaten. En is ze onder politie naar het buspark gereden. Waar ze meerdere malen verkracht is door de politie. Jezus. Dat heeft en Dat een is. Ja, dat is echt vreselijk. En, uh, en nu is daar nu een, er is nu een hele rel over, gelukkig maar. Ja. Maar dit is de eerste keer dat er een rel over is. is een beetje zo'nzelfde soort, soort rel als in India. In de... ja, ja. ja, op precies hetzelfde moment. Ja. Ja. Hmm. Hey, maar het schijnt heel vaak te gebeuren en dan is er geen rel over. Dus nee dat is nog heel veel erger. Ja, dus het uh, ligt er maar net aan hoe rijk uh, of arm je bent... Uh, hoe je tegen de politie ja. aankijkt. Dat ja, is nogal een ja, verschil. Ja, moeten we moeten ze tegen jou aankijken. Ja, ja. absoluut. Ja. Ja. Ja. Heftig. Uh, maar wel uh, ja. toch heel erg bedankt voor uh, de, de eerste bijdrage... in uh, de wereld van Filemon. René Gerrits nou, in Nepal. Gedaan. En uh, ik hoop je uh, vaker te kunnen, te kunnen bellen. Ja, hartstikke leuk. Hartstikke leuk. Nou, uh, een hele fijne, okay. fijne dag in Nepal. Ja, jij ook. Goedenavond. Uh, niet met een slok achter het stuur. Dan gaan wij even luisteren naar wat feitjes uit de rest van de wereld. De wereld van Philemon. De eerste echte politieforce is opgericht op 30 juni 1800 in Glasgow, Schotland. Dit was de eerste politieforce in het Verenigd Koninkrijk. De Nederlandse politiegeschiedenis begint in 1581. Al was het toen nog een ongeregeld zooitje. De politie op Cyprus heeft ernstig overgewicht. Uit een overheidsstudie blijkt dat 70 van de politiemensen daar te dik is. De New Yorkse politie, het New York City Police Department... is de grootste gemeentelijke politie van de wereld... met zo'n 34.600 politieagenten, 76 politiebureaus, 11 boten... 8800 politiewagens en 8 helikopters. De wereld van Philemon. Ja, op Cyprus. 70% van de politiemensen is daar dus te dik. En ik heb het idee dat het in Nederland minder uh, ernstig aan het worden is. Dat er uh, minder dikke politiemensen rondlopen. Even vragen hoe dat uh, zit uh, op Curaçao. Daar zit uh, Egon Sibrandi, uh, onder andere DJ bij uh, Dolfijn FM. Goedenacht nogmaals Egon. Zijn de eh, politiemensen op Curaçao, zijn die gezet of zijn die mooi slank? Nou, ja, ja er zitten er toch wel een hoop bij die wat, wat best wel aan de forse kant zijn. Dus als die achter een boef aan moeten hollen, dan, uh, dan kunnen ze die niet vangen? Ja, eerlijk, ik zie er echt soms tussen lopen. Ik denk, ja, als jij achter iemand aan moet rennen, dat gaat gewoon echt serieus niet. Nee. Maar dat is wel uh, uh, positief dan, dat er veel gezette politiemensen rondlopen... want dat betekent dat het niet heel veel boeven zijn. Want als ze heel vaak achter boeven aan moesten rennen... dan waren ze veel slanker geweest. Nee, weet je wat echt het echte probleem is? En dat is echt wel een probleem. Het is heel moeilijk om agenten te krijgen hier. Dat wordt heel slecht betaald. Het, is, het gekke is, op zich wordt het, uh, wordt het beroep nog best wel aangezien als, als een, een, een mooi beroep. Hè? Een agent heeft echt wel aanzien... Alleen, ze hebben toch heel veel moeite met het vinden van mensen. En dat, dat heeft wel een beetje met het salaris te maken. En heeft ook te maken met het feit dat, dat het moeilijk is om goede mensen te vinden op Curaçao. Want? Corrupt? Of? Ja, corruptie, je moet je voorstellen, het is een kleine gemeenschap. Dus iedereen ja. kent elkaar. Dus het is best wel echt heel moeilijk als jij als agent de, de, de straat op moet. Je krijgt natuurlijk binnen no-time te maken met... Ja, familie van, ja, leven ja. achterneven enzovoort. En dat is echt niet leuk dan, hoor. Nee, want dan, corrupt klinkt gelijk ontzettend negatief. Maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Want ik kan me voorstellen, als ik politie ben... en je, je, je ziet je broer een overtreding maken... die toch niet zo heel ernstig is... Ja, dan zie je dat natuurlijk door de vingers. Die ga je niet uh, dan enorm, enorm een boete lopen geven. Want die zie je dan de volgende dag weer op een verjaardag of zoiets. En in een gemeenschap met 150.000 mensen... is het natuurlijk gewoon de kans dat, dat je iemand treft. Uh, gedurende. Ja, is gewoon ontzettend, de, ontzettend groot. De, is gewoon ontzettend groot. En dan moet je dus elke keer maar sterker nog in je schoenen staan... om te zeggen, ja, ik sta erboven en ik doe het gewoon. En dat is, daar hebben ze moeite mee. Want zelfs bij de opleidingstrajecten vallen er gewoon heel veel mensen af... om, nou ja, om, om deze reden, dat ze dus niet het vertrouwen hebben... dat deze mensen daarboven kunnen staan. Nee, en, en politiemensen van elders uh, aantrekken? Ja, maar dan is het weer heel moeilijk. Omdat je, het is natuurlijk wel een cultuur hier. Hè? Je hebt wel mensen onderling. Ze spreken hun eigen taal. Mm. Het is een bepaalde cultuur. Ze hebben het tijdje geprobeerd mensen uit Nederland te halen. Um, maar ja, weet je, dat, dat werkt toch niet. Weet je, dan, dan is er opeens een Nederlandse agent. Ja, dat dan pikt een Curaçaose crimineel echt niet. Of een crimineel, maar iemand die op straat aangehouden wordt voor iets, die pikt dat echt niet. Nee. En eh, over het algemeen, want uh, er zullen toch wel mensen politie worden uiteindelijk. Want er is daar wel politie. Hoe wordt er tegen nagekeken? Nou, wat ik zei, dat het, het, het op zich... Is het, wordt het wel gerespecteerd. En uh, er is een macho cultuur. En, en, en het dragen van een, een uniform... we hebben ook heel veel bewakers die hier die uniformen dragen... maar het dragen van een uniform... geeft wel echt gezag. En dat wordt ook wel gerespecteerd, ja. Ja, dus uh, er wordt wel echt... Uh, naar geluisterd, naar de politie. Ja. En zijn absoluut. die zelf ook een en, beetje macho, die politie? Ja. Met zonnebrillen man, op en zo. En, uh, ja, maar die zouden wel zo in Amerikaanse speelfilms terecht kunnen die lopen erbij alsof ze, uh, alsof ze allemaal John McClane zelf zijn. Ja, want dat, ik heb dat wel eens met filmen gehad in Amerika... dat je dan uh, met politiemensen werkt. Nou, dat is echt, dat is echt on onwaarschijnlijk. Die, dat is gewoon een, een film. Die proberen ten eerste ontzettend stoer te zijn. Die kopen de hipste zonnebrillen en uh, scheuren ook echt met hun auto's. En ja. uh, ze laten ook alles zien. We, we waren, waren daar in, uh, in Californië en wij wilden graag wat shots hebben van wapens... En ze zeiden gelijk van ja, wat voor wapens wil je? Wat voor wapens wil je filmen? Zeg maar, jullie mogen het zeggen. Of moeten wij in de, in de auto door een wijk gaan scheuren en boeven op gaan pakken? Prima, wij, do, wij doen het allemaal. Dus op een gegeven moment zeiden we, nou ja, het lijkt me wel leuk als je iemand arresteert die flink crimineel is. Nou, dat gingen ze hoor. Wij in de politieauto. Eh, Achter iemand aanscheuren. Jouwer ja, had een traantje op zijn wang. Nog mooier. Voor shot, zeiden ze. Want dan heeft hij iemand vermoord. Alles kon en mocht. Dat is zo'n andere beleving dan de brave, correcte politie in Nederland. Ja, grappig is dus dat. Het staat heel ver met elkaar vandaan. Ja, dit, dit heeft, hier hebben we ook meer van die Amerikaanse taferelen. Ja. ja maar uiteindelijk zijn ze wel eerlijk. Ja... Ik moet zeggen, het valt me erg mee wat je hoort over waar het uh, misgaat. Ja, je, je weet, je voelt natuurlijk wel dat er echt wel dingen gebeuren. Maar ik heb niet zozeer dat, dat ik hoorde net een verhaal over Nepal... dat het echt met omkopingen zo is. Maar je weet natuurlijk wel dat er mensen wat makkelijker wegkomen... met bepaalde dingen, omdat het gewoon familie of achterfamilie ja. is. Nou ja, vind ik eigenlijk ook vrij normaal. Ja, hoort er wel bij. Egon, uh, ontzettend bedankt voor je verhalen weer uh, deze nacht... Uh, wat ga je vandaag doen, Curaçao? Het is zaterdagavond en ik denk dat ik zomaar eens een dagleven induik. Heerlijk, ik ben jaloers. Bij ons is de nacht <laughs> alweer bijna voorbij. Egelsirbrandi, dank je wel voor je verhalen. Oké. Okay. Hoi. Hoi. Hoi. Ja, aangeschoven is uh, Luc. Goedemorgen. Luc. E -kink. E -kink, ja, ik zeg altijd e-pink. Wat ja, is, <laughs> is dat dan? Ja, weet ik niet. Ja, Luc Ipink. E een rare naam. Ik kom uit de achterhoek. Dat, dat, dat ja, maar juist E-kink is wel een beetje de Stwentse. Oké, okay, ja, ja, ja, ja. dat nee. geeft niet. Bek toch iets makkelijker? E -pink. E -pink. <laughs> ja. Hallo e pink Hallo Iping, Hallo Luc. Jij neemt het programma van uh, Frank over, Nachtbrakers. Ja. Uh, daarin staat altijd één vraag centraal. Wat ja. is die vraag? Nou, een hele simpel eigenlijk. Wat is het leukste tv-programma ooit? Want ik weet niet of je het meegekregen hebt. Um, Buffy the Vampire Slayer. Ja. Sarah Michelle Gellar. Ja, die ja. komt weer terug op televisie. Maar dat, je gaat me niet vertellen dat jij dat het leukste tv-programma ooit nou, vindt. Nou, het is wel... Het was, ja, ik, ik zat toen op de HAVO. En uh, ik vond dat fantastisch. Want er ging, ja, maar, maar ik is meer nostalgie dan. Ja, dat is ook nostalgie, ja. Maar dit dus vind je niet het leukste televisieprogramma ooit, toch? Of echt? Uh, nee, ik vind het niet het leukste tv-programma Het is niet leuker ooit, dan de Grote Meneer Cactus Show. Nou, die vond ik leuk, maar omdat ik live, om live te zien We ging vroeger altijd live naar de Grote Meneer Cactus Show. Maar het, het, het, het staat wel in mijn top 5. Dus ik ga even een, een lijstje samenstellen, een top, een top 5, leukste tv programmas ooit. Een, een lijstje van iedereen dan? Van iedereen, ja. En, ik ga, nog, ja, en ik ga het nog hebben over een, een, een, een, een epische uh, basketbalwedstrijd, die zojuist is afgerold. En? Uh, nou ja, ik ga er niks, niks verklappen, maar het is een college wedstrijd geweest. En het is de laatste keer dat die teams tegen elkaar speelden. Het is een episch verhaal. Uh, Maryland tegen de, tegen de Dukes. Ik denk dat mijn, uh, t, misschien, want Frank vraagt dan altijd van wat... Wat, wat dat is jouw blijft. favoriet, hè? Ja, <laughs> ik denk zomergasten. Zomergasten? Ja, dat is lekker lang draden. Ik ben gek op. <laughs> of de Tour de France. Oh ja. Ik weet niet of dat een tv-programma is. Wel hoor. Dag.